10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bijna één op de 3 docenten op de universiteit geeft slecht les. Dat zeggen veertien topdocenten tegen onderzoekers. Docenten zouden zich vooral bezighouden met eigen onderzoek, omdat ze daar carrière mee kunnen maken. De kwaliteit van hun colleges zou hun niet zoveel uitmaken. Universiteiten accepteren het ondermaats presteren stellen de topdocenten. De focus van de universiteiten ligt op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Op die manier zou er extra onderzoeksgeld worden binnengehaald, net als met publicaties. De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay Company opent de komende twee jaar zo'n twintig warenhuizen in Nederland. Er komen twee winkelformules, het luxere Hudson's Bay en Saks of Fifth, een discountformule. De eerste winkels moeten volgend jaar zomer opengaan. De nieuwe warenhuizen zullen naar schatting 2500 banen opleveren... en de verbouwing van de winkelpanden leveren nog eens 2500 arbeidsplaatsen op. Met de investeringen is 300 miljoen euro gemoeid. Rond het faillissement van V&D was Hudson's Bay ook al een van de gegadigden... voor de V&D-warehuizen. Kickbokser Badahari is weer vrij, schrijven Marokkaanse media. Hij werd donderdag opgepakt omdat hij een ober had geslagen in Marrakesh. De man kon daardoor drie weken niet werken en daarom moest Harry hem alvast een schadevergoeding betalen van ruim 450 euro. Het is niet bekend of hij nog verder wordt vervolgd. Marokkaanse media melden dat de kickboxer vandaag weer voor de rechter moet verschijnen. Het is niet duidelijk of dat vanwege de mishandelde Ober is of voor een andere zaak. Het weer eh, dan nog. Het is. Eh, Bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Vooral in het oosten en zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 11 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu nog 10 files. Het is bijna gedaan met spits. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg nog 9 kilometer. Een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond staat 4 kilometer. De rechterrijstok is dicht. Ook op de A27, maar dan Almere, Utrecht... tussen Eemnes en Hilversum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Sisters, I believe in miracles. Ja, het derde gedeelte van een memorabele dag. Ja, nou, het is wel heel toepasselijk dat je deze er even uit uh, haalt. Uh, I believe in miracles. Nou, dat hebben we wel vandaag gezien, dat, uh, dat de wonderen de wereld er nog echt niet uit zijn. En ja. Klein beetje realistisch. Uh, het zat er ook wel een beetje in na die, uh, uh, die uitvalbeurt van die Mercedes. Kijk nou eens, bij Ziggo Sport lopen ze gewoon met kussens en allerlei dingen te rammen. Dat is echt niet te geloven. Uh, dat is het beeld wat we, wat we krijgen via, via het Ziggo uh, Sport kanaal. Uh, Huub Stapel, Tom Coronel en uh, Robert Doornbos. Een presentator op campus als kleine jongetjes zo blij... dat er een jongen van nog geen twintig jaar... gewoon een wedstrijd naar zich toe ja. Ja. ja, 18 jaar. Hey, Jaap, ja, we hebben nog, uh, ja, veel, we hebben te nog doen, veel meer te dit, doen. Dus uh, dus, uh, want we willen van Dennis op het circuit. En uit, we hebben ja, natuurlijk een uh, hand van Leeuwen... heb je een interview mooi verhaal, ja. mooi verhaal trouwens. Uh, mooi verhaal. Dus dat gaan we, zo, uh, gaan we zo even naar luisteren. Want hij vertelt ook echt hoe mooi dat is, dat oververvormd glas... echt door de ogen en uh, door een liefhebber uh, bekeken. Dus het is totaal iets anders wat we, wat we... Maar goed, het is wel de moeite waard als je dus nu uh, ziet te luisteren. Want het is echt... Je krijgt bijna hogeschool uh, les van uh, de burgemeester van Beverwijk. Maar dat, okay. uh, dat zo dadelijk. En wij gaan even muziek draaien van Erasmo Carlos Cachica Mechanica. je hier op CFM. Venteel, seu terno, seu relog, sua alma...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 João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo bumbo que ele via Gastou seu bolso, maçambou desesperado Comeu confete, serpentina e fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Samba de cachaça de folia. Tanto ele investiu na brincadeira. Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Es mesos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, defíndete a ver si te quedas o te vas, si no no me busques malas. si te vas yo también me voy si me das yo también te doy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 ZANG EN Hebben we hebben de Rackathon plaat van Maarten ja? Vrijen. Maar die, um, ja, die gaat morgen naar Cuba toe. Dus uh, ik snap dat hij er nog niet eentje heeft aangeleverd. Dit komt er heel dicht in de buurt. En Rieke Iglesias heeft een nieuwe single. Die heet Duel El Corazan. Ja, een stukje Spanje in de studio van CFM Zandvoort. Uh, nou was het de bedoeling dat ik iets uh, zou kunnen gaan horen. Of? Ja, CFM ja. ja, ja, Race Radio, Pit Report. Vind ik Vind het altijd leuk als je gewoon een beetje radio op tv kan brengen en andersom, hè. Dus ja, uh, de, de, de regie zegt, uh, nou, nou moet ik iets horen? Nou, dat klopt dus, uh, want ik hoor ook op de, op de achtergrond het telefoongeluid van iemand op het circuit. Dat is Willem van Densen. Goeiedag. Ja, goeiedag. weer. Ja, ja, want het leven gaat ook gewoon verder na een historische overwinning van een Nederlander bij een Formule 1 race. Dus ik zou zeggen, brand los. Ja, we zijn hier op Zandvoort, zijn we bezig met de DTC. De Deutsche Tourenwagenclub. We hebben nog vier minuten gereden. Er zit aan de leiding daar een Duitse een Duitser met de Deutsche Tourenwagenclub, zou je zeggen. Heiko Hamel, die rijdt in de voorste. Op de tweede plaats is het van. De fiets die een Audi A3 rijdt. Op derde plaats vinden we terug Steve Kiers Die rijdt in de Port Fiesta. Steve Kears. Ja, dat was Willem even vanaf uh, Alice nog weer. Ja, ga door, ga door. Meer dan nog? Ja. ja, nee, we kregen een in gesprektoon. Dus, uh, maar ga, ga maar ga verder met je verhalen uh, van de DTC. was ja. Steve Tears actief in de Nederlandse Oogensport. Werd daar kampioen in de Zoek-Zoek. Gisteren met de kwalificatie die deze Steve die ging echt erg hard af. de bos uit. Werd ook hier naar de medische post gebracht. Nou, uiteindelijk blijkt dat dat toch allemaal meestal is je vandaag voor, uh, toch voor start gegaan in die uh, DTC en rijdt nu rond de uh, derde plaats met nog uh, 2 minuten en 53 seconden. En dat was hem wederom weer, uh, de, de, ik ja, weet niet wat er met de verbinding is, het kan best zijn dat hij een beetje abominabel, Spanje zit denk ik op de lijn, <laughs> denk ik zo, maar goed. Het uh, tussengesprek is dit. Het is, een, het, ja, ah, Willem, het is weer, weer terug, Ga, Willem, ga, ga door, want uh, je ging nog uh, weer even van de lijn af. Nou, wij ook niet, maar goed, maak het gewoon maar af. Ben je er nog, Willem? Nou, Willem is. Uh, Will Willem, Willem is. <laughs> Willem is. <laughs> ja, het is krankzinnig vandaag. Maar goed, laten we het allemaal gewoon hebben over, over zo direct over het overgevormd glas. Maar ja. eerst hebben we. Hier zijn we ook alweer. Wie zijn al dan Show hè. Oh ja! Ma qua la idea è la stessa gaia eh school Ho de in discoteca con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato Lei già non capiva niente L'ho guardata m'ha guardato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 there. Een aranciata, lei s'en fatte, una risata. A mio whisky, si è aggrappata, ai e 5 litri, si è stolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto, l'ho agganciata, dalle braccia, m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carettata, sul visino, su di Ma sembrava una patata, la l'ho frullata, e mi ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! Wat een idee! Niet je ziet dat ze niet bij idea. Dale idee. Gayde Gayde Gayde was de opening van uh, de tentoonstelling Ovengevormd Glas. En Jaap Koper is uh, in gesprek met Han van Leeuwen. De opening van het Ovengevormd Glas bij uh, het uh, Zandvoortsmuseum... En hij is uh, geopend door ja, iemand die we uh, eigenlijk uh, nog kennen uit de plaatselijke politiek. Maar tegenwoordig is hij uh, nog steeds uh, actief uh, in het openbaar bestuur. Toch, Han van Leeuwen? Ja hoor, ik ben burgemeester in Beverwijk. Maar ik moet erbij zeggen, ik ben helaas wel even met ziekteverlof. Maar goed, dat is wat anders. wat anders. Maar we uh, gaan het even hebben over het overgevormd glas. Um, je hebt de openinghandeling uh, uh, verricht. En je maakt op een gegeven moment ook nog uh, even een link naar het verleden. Uh, naar de BKZ. Want ja, uh, want er ontstaat iets. En eigenlijk uh, vergeleek je het daar een beetje mee, uh, had ik een beetje de indruk. Nou, ehm... Um... De aardigheid was dat uh, de samensteller van deze tentoonstelling van Overgevormd Glasontour... is een uh, jeugdvriendin van mij. Iemand die ik al ken vanaf de middelbare school. En ik hecht er natuurlijk aan om vriendschappen te koesteren door de tijd heen. Zo heb ik ook de vriendschap met Hille Jansen... die op dit moment beheerder is van het museum... De, door de jaren heen gekoesterd. En toen kwam er een moment dat we ze samen konden brengen. En als het ging over BKZ... ik schetste dus even hoe ik Hilly uh, tegenkwam. Dat was begin jaren negentig. En uh, op de een of andere manier ontstond er tijdens een open, open atelierroute... een situatie dat Marianne Rebel en uh, Thijs Okkersen... en Hilly en ik geloof ik... Um, in gesprek waren om te kijken of we uh, iets uh, van uh, kunstenaars konden organiseren... En, en, en dat heeft toen een tijd gespeeld en dat ging mis. En op de fundamenten daarvan, als een feniks uit de as, herreest toen de beeldende kunstenaarsgroep Zandvoort. En dat is de reden waarom Marianne en Hilly en ik alle drie erelid zijn van de BKZ. En dat, uh, is, is het ook in die hoedanigheid dat je hier uh, nee, het lintje nog moet Ik ben hier eigenlijk als glasliefhebber. En omdat ik uh, Dominique Sijmeijer en al haar uh, glascollega's hier naartoe heb gebracht... En uh, ik heb hier al eerder een keer geopend, uh, los van mijn wethouderschap hier. Uh, na mijn wethouderschap heb ik hier ook geopend een keer voor een overzichtsexpositie van uh, mijn vriend Roland van Tetterode. Mm -hmm. En uh, nu werd het weer een keer tijd. Nou, en ik vind dat altijd wel leuk. En je ziet weer de oude mensen, maar uh, met name deze expositie. Het museum heeft zich natuurlijk enorm doorontwikkeld de afgelopen jaren. Niet alleen gebouwelijk, maar ook in de kwaliteit, wat die vrijwilligers kunnen... Met, ...met de middelen die ze hebben... ...en wat Hilly daar bovenop zet... ...en de netwerken die ontstaan... ...ik bedoel, we zitten aan een wijntje in november... En uh, krap zes maanden later staat hier een fantastische expositie. Is dat dan toch uh, ook een beetje de, de, dat wat van, uh, van vroeger... Van ook een beetje met die bkz van we hebben weinig... en we gaan gewoon uh, maar uh, ordinair rammen of wat is het? Nou, ja. uh, de rammen vind ik een beetje ja. te nou, ja, ja. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het ja. is gewoon met heel weinig iets, iets, uh, gewoon, uh, iets neerzetten. Ja, dat is het. En uh, ik, ik heb een beetje gezien hoe uh, eerder al... Uh, bij een expositie in het begin van dit jaar. En nu weer hoe Hilly en die vrijwilligers hier op een uh, fantastische manier welkom heet aan de kunstenaars. En hoe ze ook de werken een hele mooie plek geven. En in een paar vierkante meter heb je iets wat uniek is in Nederland. Want uh, ik zei het in mijn, uh, in mijn uh, inleidende woorden. Uh, overgemaakt glas. Dat, dat wordt niet... Um, op de een of andere manier is het geen erkende kunstvorm. Het is niet. Het is niet. En nou hebben we het hier. En over een paar maanden is er weer een vergelijkbare maar andere expositie in Heerenveen. En alleen maar door toeval. En omdat je de mensen koestert met wie je te maken hebt gehad. En omdat je de vriendschappen koestert en het leven koestert. Nou ja, dat zijn toch mooie dingen. Bijkomen komen bij ZFM. Drie minuten voor half vijf en Jaap Koper uh, continueert zijn gesprek met Han van Leeuwen. Uh, is, uh, het uh, verhaal over, het, uh, over het, uh, ja, de vriendschappen en uh, wat eruit voortvloeit, maar uh, we hebben natuurlijk ook, uh, want je, ja, je zei, uh, je hebt ook belangstelling voor het glas. Ja. Uh, waar komt die belangstelling eigenlijk vandaan? Um, om, ik ben een liefhebber van kunstvormen waarbij um, ideeën en ambacht samenvallen ja. en, uh, kijk in, in, in, in de vroege tijden zeg maar tot, tot in de late middeleeuwen tot voor de renaissance uh, was er geen kunst want kunst was ambacht er moest een kerk gebouwd worden en uh, uh, de bouwers ontwikkelden zich door tot het zij beeldend kunstenaar het zij architect en de kerk moest versierd worden dus de fresco's kwamen en, en et cetera, et cetera. Het was allemaal functioneel. Het was functioneel. De luxe van kunst als op zichzelf staand ding. Mm -hmm. Die is pas ontstaan vanaf, nou ja, na de late middeleeuwen door de renaissance heen. En ik koester altijd die kunstvormen waarbij kennis van techniek en ambachtelijk inzicht versmelten met creativiteit, met ideeënrijkdom. Ja. En, en, en dan zie je dat ambacht eraan af. En, en glas is, is heel kwetsbaar, want je, je, je studeert erop. Je maakt vormen, je prepareert ze met was en, en je, of poeder of met stroken glas. En dan gaat het in een oven en die doe je dicht. En dan hoop je dat die op de goede temperatuur staat. En als je hem na 8 uur of na 24 uur of na 28 uur openmaakt... dan hoop je dat eruit komt wat je bedoelt. En anders moet je helemaal opnieuw beginnen. Helemaal opnieuw. En dat vind ik zo knap ervan. Er was jaren terug... Ik woonde hier nog. Dus ik denk 2007, 2008 was er nog eens een keer een goede doelenveiling op het strand. Ik denk georganiseerd door de Rotary's al wel. Ja, ja. En eh, daar heb ik toen samen met Dominique een glasobject gemaakt. En dat is toen gekocht door Astrid van der Veld. Ja. En dan heb ik met fusion technieken van glas, heb ik verbeeld de dynamiek van besturen in Zandvoort. Met die ene weg erin en die andere weg erin. En met het spoor en de middenboulevard. En allemaal in een glasobject van, nou, laten we zeggen... 30 bij 30 centimeter. En dan, en dan een centimeter dik, hooguit. En dat is een werk om dat voor elkaar te rijden. Want je kan het wel bedenken. Maar dan. Maar dan. En dat vind ik het mooie van glas. En los daarvan, ik zei dat hier ook... Glas heeft, eh, het hoeft niet transparant te zijn, maar het kent vele facetten. Kijk, je kijkt naar de nachtwacht, en dan ga je schuin staan, en dan ga je nog een keer schuin staan. En dan, en dan kan je enorm verdiepen in die enorme gelaagde schildertechniek van Rembrandt, want die haalde ze licht uit die gelaagde schildertechnieken. Nee. En maar dat kom je bijna niet meer tegen. Je kunt kijken naar, naar Mondriaan. In het gemeentemuseum in Den Haag daar hebben ze onderin wonderkamers. En daar hebben ze iets leuks. Ja, Jaap, het maakt niet uit hoe lang het duurt. Ik ga, ik, ik ga, ik, ik ga het even vertellen. Daar kan je heen als volwassene, maar voor kinderen is het zeker leuk. En dan heb je een schilderij van Mondriaan. Dan vertellen ze er alles over, uh, virtueel. En dan ga je naar een, een, een beeldscherm met fingertouch... En dan wordt een schilderij getoond... en dan valt dat schilderij uit elkaar... met die lijnen van Mondriaan... en dan is de opdracht om het weer te herstellen. En dat is reten moeilijk. En weet je wat het... en volwassenen lukt het niet. En kinderen doen dat beter. Want wij als volwassenen, wij gaan proberen om die lijnen terug te brengen. Want die lijnen zijn de abstracties van het polderlandschap, van de bomen en van de kerktorens en van de, van de, van de, van de, de, de wolkenkrabbers. Die mondriaan terugbracht tot lijnen en kleuren. En, en knooppunten. En kinderen die kijken naar die witte vlakken. Oh, daar moet een groot vlak en daar moet. Dus dat, dat, en dat, dat vind ik mooi. En met glas zie je eigenlijk. Uh, veel vaker dat uh, ruimte en inhoud en de ruimte eromheen, de ruimte doorheen, die is eigenlijk veel belangrijker dan het object zelf. Het object maakt ruimte in plaats van dat het ruimte neemt. Onbekend nummer uit 2007. Wouter Hamel en Joe Vanka met As Long as You Love Me. Je wil ook wat zeggen? Ja, uh, daar word je wel vrolijk van van, van zo'n uh, nummertje even op deze zonnige zondag. Ondanks uh, dat je denkt van het is lekker warm weer buiten, uh, nou trek toch nog maar even een jasje aan, want het uh, het is een fris windje. En het frisse windje heb je wel nodig als je een uh, een mooi glaswerk uh, aan het maken bent, hè? Want dat moet toch ook afkoelen, dus. We zullen nog eventjes van uh, oppermeester Han van Leeuwen gaan horen... wat, uh, wat het derde deel van uh, het uh, verhaal ons gaat brengen. Dan nou, zei je net ook in het begin van, uh, van het interview... Uh, dat, je, dat het ook een niet, nog niet erkende kunstvorm uh, is... of een niet erkende ambacht. Wat, wat, wat zei je nou precies, uh, ja. het glasvormen? Glas ja, ja. Uh, met name overgevormd glas. Want we kennen glas natuurlijk veel van glasblazen. Ja. En er zijn heel veel... Uh, Glasfabrikanten in Nederland en die hebben allemaal hun eigen kunstlijnen. Maar daar heb je dus een situatie dat de kunstenaar werkt in de lijn van de sponsor. En dat is vooral Blazen. Dat gebeurt ook al met overgevormd, maar in, in veel mindere mate. Um, ik zei het in mijn speech en ik liet het ook verwoorden door de, een van de importeurs in Nederland van glas voor kunstzinnige doeleinden. Als je kijkt naar overgevormd glas en je kijkt naar de kunstboeken van de afgelopen 20, 30 jaar... van Rudy Voegs en wie dan ook, het hele woord glas komt er niet in voor. Het gaat over beeldhouden, het gaat tegenwoordig over virtuele media... het gaat natuurlijk over schilderkunst, het, het, het, het gaat over conceptuele kunst. Ik bedoel, Rob Scholten heeft in de fundatie in Zwolle, een prachtig museum... een, een kunstobject gemaakt waarbij hij de haakwerkjes van anderen... Omdraait, zodat wij kunnen kijken naar de achterkant om te zien hoe is de complexiteit van het sorry het borduurwerk en allemaal van dat soort dingen meer. En dat is allemaal conceptueel. En, en, en, en, en, en dat is allemaal prachtig mooi, maar daar heeft hij niks aan gedaan. En dat oven uh, hoe heet dat oven glas? Dat <coughs> in Oost-Europa is het groot, <coughs> zeg maar, maar meer in de praktische toepassing en in de oude culturen. Maar het heeft hier geen kunstzinnige status. Ik zou niet weten of het in het Rijksmuseum te vinden is of in een moderne museumvorm. Dus het moet zich helemaal ontwikkelen. En wat zei nou die importeur van glas? Die zei ja, het lag ook een beetje aan de industrie zelf. Want als je niet verder kwam dan vlindertjes en bijtjes, dan nam je jezelf ook niet serieus. En hier zien we nu serieuze abstracties, serieuze figuraties in overgevormd glas. Dus die, ze zijn bezig aan een herontwikkeling. Dat, dat, dat wou ik dus... Hè? want dan ga je eigenlijk al naartoe van... het zou dus in jouw optiek dan ook wel moeten. Eh, of tenminste... Ja. Eh, maar, dat, maar, maar, maar, maar, maar, maar ze zitten nu in een fase... die voor de schilderkunst misschien al drie eeuwen geleden is. <lacht> maar het gaat veel sneller nu, hè? Dus over dertig jaar is het gewoon... Als wij dan, ik, uh, ik, ik, ik, dus als wij dan hier over dertig jaar staan... Nou, uh, dan, uh, dan kom ik met mijn scootmobiel. Ja, maar ik bedoel dus te zeggen, dan zou het dus al veel verder kunnen zijn ja, dan dat het nu dat is. denk ik wel. Dan is het een veel meer geaccepteerde kunstvorm... die je veel breder zal zien toegepast. Want dat kan ook gewoon buiten. Mijn, uh, mijn uh, vriendin glaskunstenaar Dominique, die maakt he, voor heel veel mensen die nog in leven zijn... de glasornamenten voor hun, voor hun graf... Dus er zit nog veel meer achter. Ja, ja, ja, er zit een hele verdieping achter. Dat komt helemaal goed met de kos, Jaap. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Leuk om nog eens even te praten voor mijn oude radio seizoen. I got this feeling. In summer bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from of my city. Off from of my home. With flying up no ceiling when we in our zone. I got Shine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body day, then it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.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 optreden hij nog op in Stockholm. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Wat mij betreft de beste ja, optreden van de hele avond. Maar goed, dat is detail natuurlijk. CFM Race Radio Pit Report ja, en Jaap Koper en Willem van Densen... is dit niet een klein beetje het bijprogramma voor vandaag... de Pinkster Races, mm. na de gebeurtenissen op de Grand Prix van uh, Catalonia? Vind ik niet. Ik vind dat dat een mooie aanvulling is. En uh, kijk, als je een autosportliefhebber bent... Dan, uh, dan volg je dus nu echt alles wat er uh, maar te gebeuren is. En ik denk ook dat die Pinkster Races... Uh, ja, dat daar ook wel een beste spiertje hangt. Uh, volgens mij moet dat wel het geval zijn, Willem, denk ik... als ik het uh, zo inschat, of niet? Willem, ben je er nog? Willem? <laughs> ik, hoor, ik hoor Willem niet. Ik, ik hoor Willem ook niet. Ik hoor Willem niet. Dan uh, maak, weer... maak ik een mooie uh, toespeling. <laughs> ja, hoor ik wat? Ja, Willem, Willem, ben je er? ik hoor Willem ergens op de bouwen een rode kroket of zo te nou, ik, ik, ik, ik, er, er, is, er, er is een programma wat aan de, aan de gang is. Ik, ik weet niet, kan jij hem nog even terugzetten op het programma? Want dan kan ik even zien wat daar is. Want het is nu de Clio, kwart, de, de Clio Benelux die is bezig. Nou zouden we ja, Willem moeten, moeten horen, maar Willem hoort ons niet. Nee, dat hoort ons niet. Nou, dan gaan wij gewoon wat anders doen. En dan gaan wij gewoon kijken of we nog op een, een of andere manier uh, wat, uh, wat uh, kunnen. Uh, een plaatje kunnen draaien of zoiets. Ja, dan, dan gaan we dat, we dat doen. Dan maar doen. In my Ik traineer die tot en Max Werner met Rain in May. En die regen die gaat de komende dagen gewoon echt uh, val hoor. Zeker weten. Goed, Zandvoort op zondag zit erop uh, voor vandaag. Ik uh, dank Jaap Koper voor zijn interviews. En ik uh, dank Willem van Densen uh, voor zijn uh, verslaggeving. Zover dat kon. Vanaf dat het Circuitpark Zandvoort. En uh, ik ga hem gewoon uh, een nieuwe telefoon voor hem kopen. Want het is gewoon een uh, drama. Ja, bedongen, bedankt. Graag gedaan, aldo. Ja. Als laatste elbel a day like this. Fijne zondag van de volgende keer.